7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Toch juridische stappen van huisartsen tegen patiëntendossier. Nieuwe stichting neemt het op voor gedupeerde obligatiehouders SNS. Een miljoenenboete voor uientelers na verboden prijsafspraken. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen... komt opnieuw in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier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 Het dodental van de explosie bij het Mexicaanse staatsenergiebedrijf Pemex is gestegen naar 36. Onder het puin zijn vannacht nog drie lichamen gevonden. Eén persoon wordt nog vermist. Donderdag vond er een explosie plaats in de laagste verdiepingen van de wolkenkrabber. Oorzaak is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 120 mensen gewond. Niger bevestigt dat Franse speciale eenheden een van de grootste uraniummijnen in het land beschermen.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 ANWB Verkeersinformatie. De bijzonderheden in deze ochtendspits die zien we op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar is in de dagelijkse file een ongeluk gebeurd met een aantal personenbusjes. Van Gorkum naar Sliedrecht staat er 11 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, voorknopend Ridderkerk, 2 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 En is die straling nou wel of niet kankerverwekkend. Vanavond in de slag om Nederland om uur bij de VPRO op Nederland 2. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oostedt en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Zijn er uh, misschien fouten gemaakt? Hadden dingen beter gekund? Is de wet ook goed genoeg? Moet die worden veranderd? Vragen, vragen en nog eens vragen. Na de nationalisatie van SNS Real. Henk Nijp, P van de PvdA Tweede Kamerlid, heeft ze vooral bijvoorbeeld over het toezicht van de Nederlandse bank. Ja, de voormalig top van SNS Reaal, die er zo'n puinhoop van heeft gemaakt... zo'n puinhoop dat de bank vrijdag werd genationaliseerd... ontspringt waarschijnlijk de dans. Strafrechtelijke vervolging is niet aan de orde. En bonussen afpakken, dat lijkt erg lastig te worden. Politiek verslaggever Peter Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat je helemaal vrij uitgaat als je er zo'n puinhoop van maakt? Ja, dat vraagt heel Nederland zich inmiddels af. Dat is ook de frustratie van alles en iedereen... na de grootsheidswaanzin van die SNS-bankiers. Die gewone spaarbank moest en zou en ging ook naar de beurs. Wilde daarna ook in vastgoed, kocht daarbij knollen voor citroenen... betaalde de hoofdprijs voor waardeloos vastgoed... gokte er lustig op los met andermans spaargeld. Ja, die top gaat vrij uit. Strafrechtelijk is het lastig, vrijwel onmogelijk, want fouten maken is menselijk en niet verboden. Maar ja, daar is iedereen en ook de hele Tweede Kamer nu boos over. Ook PvdA-leider Diedrik Samsom, hij zou het liefst al die bonussen terughalen, zei hij gistermorgen bij Eva Jinek. Ja, wat mij betreft wel, als dat kan, uh, dat is juridisch best ingewikkeld, maar we hebben niet zo lang geleden een nieuwe wetgeving aangenomen met de mooie titel clawback, uh, pak terug, bij wijze van spreken. En dat gaat over bonussen die onterecht zijn uitgekeerd. En dat is hier... Hier misschien wel uh, feitelijk het geval. Die Sjoerd van Keulen, die, vorige, of die gisteren zo uitgebreid in het nieuws was... die heeft in 2000... voormalige topman van SNS. voormalige topman, al een tijdje weg overigens. Mm -hmm. Maar die heeft toen uh, die vastgoedpoot gekocht voor SNS. En daar is het allemaal misgegaan. Ja. Althans, daar ligt het begin van de ellende. Hij heeft 3 miljoen salaris gehad. Hij een heeft een paar dikke bonussen gekregen. Ja. Bonussen die achteraf gezien heel slecht hebben uitgepakt. Althans, zijn werk heeft achteraf gezien heel slecht uitgepakt. Dan kun je zeggen, dan had je geen recht op die bonussen.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 Bonussen uit die eerdere periode terughalen, okay. maar ik heb de instrumenten nog niet. Ja, dus staat minister Dijsselbloem van Financiën met lege handen, zei hij in buitenhof. Bonussen terughalen kan dus nog niet. De wet die dat mogelijk moet maken, moet eerst nog door de Eerste Kamer. Ja, dit speelt allemaal ook nog eens natuurlijk in een ver verleden: 2006, 2008, uh, a long time ago. Tja. En het eisen van, van dat soort dingen, het, het, het terugvragen van, van bonus... heeft natuurlijk alles te maken met de woede die ontstaan is. Um, en ook, ja, nog een verontwaardiging. He. Wat, wat het toch is met sommige bankiers dat ze hun bank zo aan het wankelen brengen. Moet ik natuurlijk ook denken aan ABN-topman Rijkman Groenink... en nu dan Sjoerd van Keulen van SNS. Um, wat is jouw analyse daarover? Ja, nou, er zijn in ieder geval vele overeenkomsten. He. Het was de tijd van uh, the sky is the limit. Met onze banken werden we slapend rijk. Die zorgden jarenlang voor extra economische groei. Ja, en dus uh, Nepen we ook een uh, oogje toe. Ja, achteraf blijkt het toch voor een groot deel op uh, drijfzand te zijn gebouwd. Sjord van Keulen, de gevierde man van toen, bracht de uh, SNS succesvol naar de beurs. Pakte 1,7 miljoen maar liefst aan bonussen en meer dan uh, 3 miljoen in een paar jaar tijd. Was tot gisteren ook voorzitter van de lobbyclub uh, Holland Finance Center. Maar is na druk van minister Dijsselbloem nu teruggetreden daar. Dus. Uh, de gevallen topman. Ja, en Peter, dan die nationalisatie natuurlijk met belastinggeld. De minister zei: Ja, in armoede heb ik dat dan maar gedaan. Mm -hmm. Dat is een paardenmiddel, een soort laatste redmiddel. Waarom heeft de Nederlandse Bank niet eerder wat gedaan? Want die zou toch na de ondergang van DSB ook meer instrumenten krijgen. Ja, uh, zeker met de kennis van nu denk je van uh, wat, uh, wat is er allemaal fout gegaan? Het toezicht functioneerde in ieder geval niet goed, uh, zeg maar gerust slecht. De Nederlandse bank gaf uh, afgelopen vrijdag ook toe dat ze nooit toestemming hadden moeten geven om dat vastgoed uh, te kopen aan SNS. Inmiddels uh, natuurlijk ook voorbeelden genoeg, zo'n rotte appel als SNS kon uh, jarenlang ongestoord zijn gang gaan en ook uh, andere banken liggen aan het staatsinfuus. Nou, de regeringsfracties, VVD en Partij van de Arbeid, we hoorden het net, die willen een hoorzitting met de Nederlandse bank de bank uh, aan de tand voelen hoe het toch allemaal zo fout kon gaan ja, en samen met de Nederlandse bank ook kijken wat ze nu wel kunnen of uh, juist niet als het fout gaat ja en daar dan zo snel mogelijk iets aan doen. Minister Dijsselbloem heeft gezegd dat hij uh, eerder wil uh, in kunnen grijpen als het fout gaat ja, en spaargeld bankverzekeringsactiviteiten uit elkaar trekken want nu is alles te veel met elkaar verbonden en verweven en ja, zijn de risico's veel en veel te groot. Wat verandert er eigenlijk na uh, vrijdag? Want consumenten krijgen allemaal berichtjes... Hè, van de verschillende onderdelen van SNS, uh, bijvoorbeeld van ASN... Dat er, allemaal, dat er niets verandert voor ze. Hoe, hoe gaat het verder deze week? Ja, de nieuwe top kan vanaf uh, vandaag aan de slag. Uh, er is een bijzondere aandeelhoudersvergadering, heel anders dan anders. Dus geen volle zalen met boze aandeelhouders die vooral meer geld of hun geld terug willen zien. Nee, want die zijn uh, sinds vrijdag allemaal hun geld kwijt en hebben dus ook niets meer te zeggen over SNS. Nee, het uh, gebeurt allemaal in stilte achter gesloten deuren, benoemd Minister Dijsselbloem vandaag de nieuwe top. Gerard van Olfen, vroeger van Achmea. En Maurice Osten, Oostendorp, ex-ABN AMRO. De nieuwe baas van Olfen die krijgt 550.000 euro. Daar was natuurlijk ook al gelijk weer gedoe over. Maar volgens premier Rutte is dat een idiote discussie. Hij is dat geld dubbel en dwars waard. Verdient nu anderhalf miljoen, dus het valt eigenlijk wel mee... Zou je kunnen zeggen. Nou, dan later deze week op woensdag is het Kamerdebat met al die vragen: hoe konden zij toch jarenlang ongestoord hun gang gaan? Is er nog wat te halen bij de oud topmannen? Ja, en hoe was het toezicht van de Nederlandse Bank? Ja, en voor alle SNS-klanten: je kunt, als je daar je rekening hebt, vandaag gewoon pinnen en naar de bank voor advies. En voor het personeel voelt het vandaag vast heel anders. Zij zijn nu ambtenaar. En uh, natuurlijk benieuwd of zij ook de nullijn krijgen. In ieder geval worden de beloningen waar mogelijk verlaagd, zei de Oké, okay. Peter Blok, politiek verslaggever, dank je wel. Ja, dan de oude sns topman Sjoerd van Keulen, raakte, hij maakte gisteravond bekend... dat hij per direct terugtreedt als de voorzitter van de stichting Holland Financial Center... hoorde Peter Blok net al zeggen. Deze organisatie promoot de Nederlandse financiële sector in het buitenland. Verslaggever Karin Alberts vroeg de directeur van, Aki Landsberg... om een reactie op het vertrek van Van Keulen. Ik denk dat het onvermijdelijk was. Hij heeft in ieder geval zelf bedacht dat het onvermijdelijk was. Uh, en Echt alle commotie rondom zijn persoon vindt hij dat hij niet meer effectief kan zijn als voorzitter van Holland Financial Center. Uh, en ik kan dat echt begrijpen. Had hij nou dit niet besloten en gezegd ik kan nog best die termijn afmaken. Want het gaat nog maar om een paar maanden dat hij zijn vier jaar heeft afgerond bij jullie. Had u dan gezegd ja maar het moet toch want nu raken wij beschadigd. Uh, hij heeft het wel besloten en dat is de werkelijkheid waar ik mee uh, leef. Uh, dat is ook wat ik re respecteer. Het uh, betekent ook dat ik niet meer na hoef te denken over mogelijke andere scenario's. Dit is waar we nu mee uh, moeten dealen. Wat is Holland Financial Center voor een organisatie? Want een hoop mensen zullen er nog niet van gehoord hebben. Holland Financial Center is uh, vijf jaar geleden opgericht omdat het niet goed ging met de financiële sector. En ik denk dat het meer dan duidelijk is dat het vandaag nog steeds echt niet goed gaat met de financiële sector. En misschien gewoon slechter gaat met de financiële sector. En dat is niet goed. Dat is niet goed voor Nederland. Dat is niet goed voor iedereen die daar vandaag de dag last van heeft. Daar ben ik niet blij en niet gelukkig over. En het is uw taak, het is van uw organisatie, om het imago van die sector te verbeteren. Nou, ik geloof niet dat het meteen om imago gaat. Het gaat natuurlijk echt om de kern. En de kern is, je wil een sterke sector hebben. Uh, en een van de grote, niet, en, laat ik daarbij mogen zeggen, sterk betekent niet groot, groter, grootst. Dat is de race die een aantal andere uh, partijen internationaal ja. hebben ingezet. Zoals maar... SNS, hè? Nee, zoals Londen bijvoorbeeld. En daar hebben wij als Holland Financial Center nooit in geloofd... Daar zijn we nooit voor gegaan. Als ik dit zo hoor, denk ik, dan had meneer Van Keulen... inderdaad geen voorzitter kunnen blijven. Want uh, hij beschadigt dan het werk wat u doet. Zoals ik al zei en zoals hij zelf ook vindt... alle commotie rondom zijn persoon maakt het inderdaad voor hem... niet langer mogelijk om effectief te zijn in zijn rol... als voorzitter van het Holland Financial Center, dat klopt. Hij is nu vier jaar voorzitter geweest, bijna vier jaar. De termijn net niet afgemaakt. Um, Terugkijkend, was hij wel de goede man op de goede plek? Had hij destijds zelf niet moeten bedenken... ik moet u niet bij zo'n organisatie aan het hoofd gaan staan? Want ik heb een heel verleden bij SNS... waar de buitenwereld nu nog niks van weet... maar dat gaat vast wel een keer uitkomen. Tja, wat een moeilijke vraag. Terugkijkend op, weet je, met de uh, uh, benefit of hindsight... het voordeel van terugkijken... Uh, heb je altijd uh, gedachten die je uh, voorheen niet had. Soms beter, soms slechter. Maar laat en ik het zo laten... zeggen, bent u als directeur boos op hem geweest? Waarom heb je me dit niet eerder verteld, shorts? Want nu zitten wij met gebakken peren. Uh, nee, ik ben niet boos op hem. Uh, ik respecteer zijn besluit en ik voel met hem mee uh, rondom de commotie die nu om hem, om hem is ontstaan directeur van het Holland Financial Center, Aki Landsberg. Karen Albert sprak met haar veel vragen. Lara zei het eerder al nog over SNN, de ondergang en de nationalisatie. SNS. Die vragen die hebben wij ook aan Kamerleden, bijvoorbeeld. Straks spreken we er twee. Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid en Wouter Koolmees van D66. Na half acht. En we praten met onze verslaggever Lex Runderkamp. Want die is een hele week door de Syrische stad Aleppo getrokken. Met alle gevolgen van dien heeft hij ondervonden. Straks meer over Wijnand Zwaan van de ANWB. Maar eerst eens eventjes hoe is het op de weg? Ja, op een paar plekken waar het normaal gesproken toch al druk is... zijn er ongelukken gebeurd. En dat veroorzaakt lange files. De A7 vanuit Horen bijvoorbeeld. Bij Purmerend, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, 13 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS. Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vereniging van praktijkhoudende huisartsen... komt weer in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier. Stap naar de rechter om het EPD tegen te houden. In december dreigden ze al met een kort geding, maar dat ging toen niet door... omdat de verzekeraars beloofden dat de huisartsen niet verplicht werden... om mee te doen. Hier in de studio is Herman Suigies, bestuurslid van de vereniging... van praktijkhoudende huisartsen. Welkom, meneer Suigies. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg uit waarom. Stapt u nu dan toch naar de rechter?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 En de VZVZ VZ is. De VZVZ de... VZ is de vereniging die de uitrol van het LSP verzorgt. Het landelijke ja. En hebben zij daar gewoon weg, hebben zij uw, uw klachten genegeerd? Of Hoe moeten we dat zien? Nou, zij zeggen van, uh, luister, we hebben de goedkeuring van het CBP. We hebben als het ware een stempeltje van het CBP. Dus jullie. Van het volledige bescherming Persoonsgegevens? Klachten... persoonsgegevens. Ja. ja. ja. Uh, daar, gaan we, ja, daar gaan we niet op in. En als jullie mee willen praten, dan moet je lid worden van onze vereniging. En als je lid wil worden van onze vereniging, dan moet je je aansluiten. En dat is nog net wat we niet willen. Ja. En dat stempeltje zegt u nog niet voldoende. Hè? U bent daar niet gerust op? op nee, daar op. Want zijn dat we is uw voornaamste bezwaar. Nee, het CBP die heeft uh, zijn goedkeuring gegeven aan een doorstadmodel. Maar hoe nou de praktijk is van het doorstadmodel, ja, dat blijkt toch wel wat anders te zijn. Het gaat in feite om goed geïnformeerde patiënten. En als je kijkt, hoe patiënten worden geïnformeerd, die worden eigenlijk niet geïnformeerd. Hè. Die krijgen van de apotheek een briefje als de medicatie bezorgd wordt van nou u kunt ja of nee invullen. Of ze dus worden door de assistenten gevraagd: wilt u meedoen ja of nee. En dat is de informatie. En dat is ja. absoluut onvoldoende. Want u waar bent u bang voor? Bent u bang voor slecht geïnformeerde patiënten of voor uh, veiligheidsrisico's? Wij zijn bang voor veiligheidsrisico's. Wij zijn bang voor ons beroepsgeheim. Uh, u moet goed begrijpen, het beroepsgeheim is er niet voor ons, maar is het ten behoeve van de patiënt. Mm -hmm. En ik kan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 het is geen informatie die hoort bij een behandeling. En dat is eigenlijk wat je in dit systeem zou moeten hebben. Hm. En, en wilt u nou met dit kort geding, uh, dat, dat, dat hele elektronische patiëntendossier tegenhouden? Dat het helemaal van de baan gaat? Nou, er zijn echt fundamentele bezwaren. Als die fundamentele bezwaren uh, uh, niet opgelost worden... dan heb, hebben wij daar grote problemen mee. Ja, maar... En we wij zijn, wij zijn niet alleen. Er zijn veel meer ja. huisartsen ja. Maar, die daar problemen mee hebben. Valt het te stoppen of valt het alleen maar aan te passen? Want er uh, zijn natuurlijk al heel veel elektronische dossiers in omloop... als je maar kijkt binnen een ziekenhuis. Huis bijvoorbeeld, en die zijn ook al deels gekoppeld. En... Die zijn allemaal aan elkaar gekoppeld, en uh, kijk, de Eerste Kamer heeft niet voor niets dit afgewezen. Uh, het, de, de wet die dit zou verzorgen is volledig afgewezen, unaniem door de Eerste Kamer. Toch blijkt de trein gewoon door te gaan, dus de doorzettingsmacht is wel erg groot, moeten we zeggen. Maar als je echt fundamenteel kijkt van hebben we het over een goed geïnformeerde patiënt, is het veilig genoeg, dan zeggen we beide nee. Uh, ons beroepsgeheim komt op de tocht te staan, en dat is dus echt een fundamenteel met heel bezwaar, waar wij op dit moment de rechter naar vragen. Ja, in een bodemprocedure, dat kan lang duren, hè? Dat kan inderdaad lang duren, maar ik denk dat het goed is. Kijk, er zijn, u weet inmiddels, er zijn heel veel voor- en tegenstanders... Eh, en iedereen heeft zijn eigen positie ingenomen. Nou, misschien hadden we wel eerder naar de rechter moeten stappen... om eindelijk eens een oordeel te krijgen. Dat gaat u nu doen. En later praten wij trouwens nog met Edwin Velsel, bestuurder van VZVZ, de organisatie achter het elektronisch patiëntendossier. Fijn dat u even naar de studio wilde komen, meneer Zagen. Oké, okay, tot de rest. Nou, we het over scholen hebben, want 52 scholen mogen zich vanaf vandaag excellent noemen. Christelijke scholengemeenschap Calvin in Charlo's, die wil dat graag hebben. Dat staat te duur. Joris van der Kerkhoff is daar in de docentenkamer. Um, wat doen ze daarvoor, Joris, daar op die school? Ze doen daarvoor... Hé, hey, dat is meteen al een zin die helemaal niet loopt. Dat is helemaal geen excellente zin zo. We zaten net al te bedenken over... Oh, wat is het nou, de... CSG Calvijn of het CSG Calvijn. De christelijke scholengemeenschap Calvijn. En je noemt het het Calvijn. U bent op school en je gaat meteen nadenken over hoe alles precies moet. Hebt u alles precies ook goed ingevuld om excellent te kunnen worden? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waarom wij gevraagd hebben om het predicaat excellent te krijgen... is voor ons totaalconcept. Wij zijn een school in Rotterdam-Schauloos... met een leringpopulatie, heel multicultureel... En uh, wij vinden dat wij excellente resultaten behalen met onze leerlingpopulatie, en daarom hebben wij het predicaat aangevraagd. Wat je uh, de afgelopen jaar hebt gezien, allerlei uh, onderzoeken, Elsevier, trouw, nu in de Volkskrant waarop staat, helemaal op punten gebaseerd hoe goed een school is. Daar scoort u vast ontzettend slecht op. Wij, wij scoren goed. Als we kijken naar de, in trouw scoren wij altijd voldoende. Als we kijken naar de resultaten van de inspectie, daar scoren we al jarenlang in het groen. Maar wij hebben ons eigenlijk bij deze aanvraag meer gefocust op... wat doen wij op school en wat doen wij in Rotterdam-Charles met onze leerlingen. En dat is ook veel belangrijker dan die punten. Want het gaat helemaal niet om punten, of toch wel? Beide. Natuurlijk gaat het ook om punten op het ogenblik in het onderwijs. Maar nogmaals, wij vinden de manier waarop wij werken met onze leerlingen... met dat leerlingen al het huiswerk op school doen... met echt kansen bieden aan leerlingen in Rotterdam-Charloes, dat is voor Klinkt ons... Klinkt dat dubbel, hè? Het huiswerk op school, dat slaat helemaal nergens op. Want dan is het geen huiswerk meer. Het is dus een huiswerkvrije school. Wij noemen ons een thuiswerkvrije school. En dat is net iets anders. Ik zeg altijd, wij geven net zoveel huiswerk aan kinderen als op scholen waarbij kinderen het huiswerk thuis moeten maken. Praat u dan niet een beetje naar de mond, van hier hoef je verder niks te doen? Nee, nee, wij praten ze niet naar de mond. Wij zeggen, want kinderen maken daardoor lange, uur, lange dagen bij ons op school... langere dan gemiddeld, maar al, de kinderen maken gewoon al het huiswerk op school. In plaats van thuis op hun kamertje doen ze het bij ons op school. En wat is daar het voordeel van? Dat wij in ieder geval weten dat kinderen het grootste deel van hun huiswerk maken. Want kinderen, vergis u niet, kinderen zijn bij ons per week tussen de zeven en de tien klokuren met huiswerk bezig. En dat is echt ons succes. Omdat ze dan beter voorbereid zijn op de lessen die er, die er komen. Waarschijnlijk. Kijk, dan zal ik u eigenlijk een heel lang historisch verhaal moeten vertellen. Dat ga ik niet doen. Maar... Nee, u heet Calvinus. <laughs> Daar begon het. Nee, heel lang geleden is bij ons een heel bevlogen docent daarmee begonnen... omdat hij zag dat in deze wijk kinderen vaak niet de mogelijkheid hebben... om thuis huiswerk te maken. En daarom is die toen daar heel kleinschalig mee begonnen. En nu doen we het al jarenlang dat iedere leerling... alle 400 leerlingen, ochtends vroeg, beginnen om 8 uur met huiswerk maken... tot 9 uur. In de loop van de dag zijn ze daar ook nog mee bezig. Soms tussendoor, soms aan het eind. En dat is de reden voor ons succes. En dat succes is dat u een hoger slagingspercentage heeft... of vooral heel tevreden leerlingen... Wij hebben een goed slagingspercentage. Wij zitten bijna altijd rond de 90%. Alleen waarom vinden wij ons ook extra excellent daarin? Omdat het inzichtniveau van onze leerlingen relatief laag is voor VMBO-theoretische leerlingen. Ik vroeg u net voordat we aan dit gesprek begonnen, kunnen we naar een plek lopen, hier op school, waar u kunt laten horen hoe goed de school is. En toen zei u... Ja, dat kan ik u nu nog niet laten horen, want daar hebben we de kinderen voor nodig. En die en... komen om? En de kinderen die komen om acht uur. Dan nou, gaan we dan uh, met u en de kinderen praten. Joris van der Kerkhof op de scholengemeenschap Calvijn in Sharlows. En dan praten wij ook met de staatssecretaris Dekker... over die 52 scholen die zich excellent mogen noemen. Ga gaan door naar Syrië. De strijd rondom de grootste stad van het land. Aleppo gaat in alle hevigheid door. Volgens militairen van de oppositie... werd gisteren een buitenwijk van Aleppo gebombardeerd. Daarbij zouden er elf mensen om het leven zijn gekomen. Verslaggever voor de Arabische wereld voor de NOS. Lex Runderkamp was afgelopen week in de stad. Het was een turbulente week, uh, Lex. Wat, wat is jouw indruk van de situatie in Aleppo als je terugkijkt? Nou ja, daar speelt zich echt een humanitaire ramp af. Dat is uh, absoluut uh, zeker. We, dat hebben, daar krijgen, wij kijken met een vergrootglas naar die stad. Wij zien via de media natuurlijk vooral de grote nieuwsberichten. Hè, jullie noemen net ook natuurlijk de raket... die gisteren weer op zo'n buitenwijk is gekomen. Als je in die stad zelf rondloopt... Uh, zie ik twee werelden. Je hebt die buitenwijken en je hebt het centrum waar de frontlinies lopen. In die buitenwijken, waar in, af, met enige regelmaat granaten en raketten neerslaan, uh, is het ontzettend druk. Mensen zijn daar op straat bezig met hun eerste levensbehoeften: water, uh, voedsel verzamelen vooral warm te krijgen. Het is, het is heel koud geweest... de afgelopen periode in die stad. En dan moet je je voorstellen dat, er, dat je op die straat... Die, allemaal straatventertjes en smokkelaars... Met ge, win, die winkels vol met generatoren uit Turkije stoppen... want iedereen heeft uh, gebrek aan elektriciteit... Uh, maar het is een beeld. Als, iedereen ziet eruit alsof hij net uit een badkuip komt. Iedereen is fel, iedereen is zwart, iedereen is, is chagrijnig. Er is overal vuilnis op straat. en het, Een soort mierenkolonie. Uh, als je meer naar het midden van de stad gaat, waar, in de buurt waar het centrum loopt, of waar de frontlinie loopt bij het centrum daar is eigenlijk iedereen weer vertrokken. Dan je je loop je je in een spookstad. Uh, die moet je ongeveer voorstellen een Nederlandse stadswijk... waar bijna alle inwoners weg zijn. De gevels kapot, klapperende deuren, gordijnen die wapperen... naar de verkeerde kant, namelijk naar buiten de straat op. Het is een soort speelfilm over het einde van de wereld. Ja. Sporadisch zie je dan wat verwilderde groepjes mensen met wapens. Nou, en iedereen, iedereen is gewoon zijn eigen oorlog daaraan het vechten. Het is heel bizar. Ik hoorde afgelopen week verhalen van je, Lex. Eh, en zagen ze ook over die, die uitzichtloze situatie. Maar bijvoorbeeld ook voor kinderen en dus voor de toekomst van het land. Je komt er ja. regelmatig. Eh, wordt het steeds al maar slechter? Ja, het, het is. Toen ik daar een jaar geleden voor het eerst kwam... niet in Aleppo, maar in Noord-Syrië... Toen, toen dacht ik nog van, nou ja, dit is één van die vele oorlogen. Ik heb er flink wat in mijn leven ben ik, bezocht. Heb ik bezocht. Uh, maar ik zie hier toch wel een, dat het een graad erger is geworden. Mensen hebben hier ook hun geloof in een fatsoenlijke oplossing... Volkomen opgegeven. Er is een enorme, diep, diepe teleurstelling in ons, in het Westen, in de, in de, in de Arabische wereld. Omdat de wereld maar toestaat dat er zoveel mensen van huis en haat zijn verdreven. en niemand maar ingrijpt. Dat kunnen ze niet begrijpen. Ze. Ja, je, je, ze zien wel dat ze speelbal zijn geworden van een soort wereldpolitiek. Hè. De grote belangen van Amerika, Israël, Iran... die botsen allemaal tegen elkaar in hun land. Zo, zo ervaren ze dat. En ze zijn het eigenlijk een beetje moe om al die journalisten... steeds weer uh, vrolijk binnen te zien komen die zeggen... ik ga jouw verhaal vertellen en misschien gebeurt er dan wat. Die, er zit een soort enorme apathie, wanhoop, uh, cynisme is er aan het ontstaan... wat, wat ja, voor de toekomst en zeker ook weer voor die kinderen waar je het ook over had... heel moeilijk wordt. Ook bijzonder was je verhaal, Lex, over uh, de jihadisten, die ook mee vechten op dit moment. Uh, je sprak toen ook iemand die zei: Ja, jihadisten, het is moeilijk om nu met ze samen te werken, maar we rekenen later dan wel weer met ze af. Hoe groot is de invloed van de extremistische groepen die actief zijn in bijvoorbeeld Aleppo? Nou ja, in het beeld dat ik hier voorschets... kun je je voorstellen dat als er iemand langskomt... die nog iets voor je doet, met een wapen... He, je vijand bestrijdt... Uh, Al-Nusra hebben we het dan bijvoorbeeld over... zo'n extremistische beweging... Die, daar, uh, die gelijk wordt gesteld met Al-Qaeda. Ja, daar kiezen die mensen natuurlijk voor. Die geven ze een soort sympathie. Die huisvesten ze, ze geven ze eten. Ze, ze, ze, ze helpen ze met informatie. Dus die Al-Nusra jongens... en ik, nou ja, ik heb inderdaad... face-to-face uh, uh, uh, -face met die mannen mm -hmm. gestaan. Ja, die zijn... Die, zijn de laatste goden op, voor hun op, op, op aarde, althans, die, die hun belangen echt dienen... die bereid zijn te sterven voor hun zaak. Ja, en die mensen worden natuurlijk uh, verwelkomd. En dan, sprek, dan sprak je ze aan van, ja, maar goed, het, het zijn toch wel behoorlijk... in hun uitingen terroristische clubs. Uh, dat is toch ook heel gevaarlijk voor Syrië. Nou, Syrië in die zin bestaat voor hun helemaal niet meer. Het gaat over hun eigen leven. En zij kiezen gewoon voor degenen die hen helpen in die zin... Is op dit moment de ontwikkeling, de invloed van, van al-Nusra groot aan het worden. Maar van nature, Syriërs zijn redelijk nou, redelijk weinig extremistisch in hun geloof. Mm -hmm. uh, hebben ze er niet zoveel mee met, met al die uh, alle aanhangers. En daarom hebben ze gezegd van kijk, wij zijn het uh, is een kleine groep, relatief kleine groep, misschien een paar duizend man. Die krijgen we wel weer onder de knie, mochten we ooit weer op de been komen. Goed.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Huisartsen alsnog naar de rechter vanwege het EPD. En stichting neemt het op voor gedupeerde obligatiehouders SNS. Alvast geweest, goedemorgen, ik ben Doralbegens. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen komt opnieuw in verzet tegen het elektronisch patiëntendossier. Gemaakte afspraken zouden niet worden nagekomen. De Belangenvereniging vindt dat patiëntgegevens niet goed genoeg zijn beschermd. In december ging een kort geding op de valreep niet door... zodat de organisatie achter het EPD verbeteringen kon doorvoeren. De vernieuwde versie van dat EPD is sinds 1 januari in gebruik. De Super Bowl is dit jaar gewonnen door de Baltimore Ravens. In de finale van de American Football Competitie won het team... met 34-31 van de San Francisco 49ers... De wedstrijd lag aan het begin van de tweede helft zeker een half uur stil door een stroomstoring was het licht uitgevallen. Half the power in New Orleans Stadium, the Superdome here, is out. An almost a ja. perfect semicircle of the lights. Half the stadium stayed light. Half of it went out. The scoreboard is also not working as well. De helft van de verlichting deed het niet, het scorebord deed het niet. Volgens het elektriciteitsbedrijf van New Orleans lag de oorzaak in het stadion. Daar was iets mis, met het netwerk waren geen problemen, zegt het bedrijf. En de muziekshow tijdens de rust van deze wedstrijd werd dit jaar verzorgd door Beyoncé.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 de rest De scouts geven jonge mensen kansen eh, op leiderschap voor de rest van hun leven. En niemand mag daarvan weerhouden worden, zei Obama. Afgelopen week lieten de scouts weten dat ze overwegen om homoseksuelen te gaan toelaten. Woensdag neemt de Amerikaanse scoutingorganisatie daarover een beslissing.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 Maar hij moest daar wel blijven liggen. Dus wij hopen morgen natuurlijk dat er verder geen complicaties bij komen. Maar dat kon ze op dit moment zeker nog niet uitsluiten. Morgen, dat is dus vandaag. Daan Luijks was dat teammanager van Johnny Hogeland. Hogeland is met zijn team in Spanje voor de ronde van de Middellandse Zee. Zes minuten over half acht inmiddels. Dit was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt rond 7 graden en er waait een matig tot vrij krachtige westenwind.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 ANEB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Een aantal bijzonderheden. Op de A7 hoorn richting Zaandam... voor Purmerend-Noord 5 kilometer fieden na een ongeluk. De weg is weer vrij. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West 12. Ook daar was een aanrijding, maar de rijstroken zijn weer open. A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Ridderkerk 4 door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de file op de A50 is erg lang, van Arnhem naar Os. Voorknopend E-wijk, 10 kilometer.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het straks hebben over cybercriminaliteit. Ons land uh, schijnt daar goed in te zijn. Hoort u meer over zo dadelijk? En u leest er al over op onze website nos.nl. Maar eerst naar de vragen die blijven hangen. na de nationalisatie van SNS-Real, de bank en verzekeraar. Het hele weekend was het het onderwerp van gesprek. Niet alleen in de sportkantine en op straat, ook Tweede Kamerleden hebben nog veel vragen. Deze week is er een debat over de toedoorgang en de toekomst van SNS Real met minister Dijsselbloem van Financiën. We hebben nu contact met Henk Nijboer van de P van de Aag en Walter Koolmees van D66. Hier, allebei, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens naar u, meneer Nijboer. Wat wilt u weten van de minister? Wat ik wil weten van de minister is uh, nou ja, hoe, hoe het zo heeft kunnen komen, uh, hoe het toezicht is geweest op de wetten voldoen. Uh, nou ja, en, en nog een heleboel andere vragen. Ja, Meneer Koolmees van de D66, u weet toch hoe het zo heeft kunnen komen? U heeft het proces toch ook gezien? Ja, ik heb weten wat de oorzaak is van het problemen, maar niet uh, wat de reactie is geweest van de minister van Financiën en van de Nederlandse Bank. En ook wat de rol is geweest van bijvoorbeeld de toezichthouders de afgelopen jaren. Dus niet alleen de Nederlandse Bank, maar ook de accountants en de Raad van Commissarissen. Dus ook ik heb er hoop vragen. En die rol van die Nederlandse Bank, wat, wat zou u daar meer over willen weten dan? Laten we daar maar de koe bij de horens vatten. Nou ja, we hebben uh, de eerste commissie de wit, de eerste onderzoek naar de, de, de, part, de, de economische crisis, de financiële crisis van 2008, hebben we geconstateerd dat het DNB een andere cultuur moest hebben en meer tanden moest krijgen in het toezicht. En de vraag is natuurlijk, uh, heeft DNB de afgelopen jaren inderdaad sneller en harder ingegeven? De nee, DNB zegt daar zelf over, we hebben intensief toezicht gehouden. Dat hebben we afgelopen vrijdag van meneer Seiberand kunnen horen. Er is ook een aparte toezichthouder gekomen binnen de Nederlandse bank... Hè, zodat de toezicht niet ondergesneeuwd raakte. Wat is uw um, ja, analyse tot nu toe, meneer Koolmees... over het toezicht van de Nederlandse bank? Want er is ergens iets fout gegaan, laten we dat uh, maar ja, stellen. Het, het is al fout gegaan in 2006-2007... toen SNS een hele grote vastgoedportefeuille heeft gekocht. En uh, wat ik begrijp uit de stukken die de minister van Financiën ons heeft opgestuurd, is dat de DNB sinds uh, eind 2011 actief bezig is geweest met de oplossing voor dat probleem. Mm -hmm. Dat is inderdaad uh, nadat de nieuwe toezichtsdirecteur is gekomen, uh, de heer Zijbrand, ook na die cultuurverandering die is ingezet uh, naar aanleiding van ABN AMRO en Fortis en ING... En waar ik heel op benieuwd naar ben, is of sinds uh, eind 2011 inderdaad het DNB er meer bovenop zit... en actief is, heeft ingegrepen in die problemen. Ja. Maar het probleem is natuurlijk al uh, begonnen in 2006 bij de vastgoed. Laten we dan ook op met u, meneer Nijboer, even naar 2006 gaan. Want uh, de Nederlandse blank meneer Seiberand, heeft ook aangegeven dat het um, ja, niet gelukkig was... dat achteraf gezien dan, um, om in 2006 de vastgoedinvestering van SNS goed te keuren. Had de Nederlandse bank daar een andere beslissing kunnen nemen, denkt u, meneer Nijboer? Ik denk uh, dat ze een andere beslissing hadden uh, moeten nemen. Volgens mij heeft de heer nog iets steviger gezegd, steviger gezegd. Zo hadden we het uh, op dit moment hadden we dat nooit weer zo uh, goed moeten keuren. Uh, of in ieder geval moeten toestaan en moeten ingrijpen. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk een heleboel vragen over. En een toezichthouder is er natuurlijk om dit uh, te voorkomen. Maar dat wat, wat had de in Nederlandse ingrijpen. bank dan op dat moment? Hè? Want uh, wat was dan de aanleiding geweest wat u betreft... om op zo'n moment in 2006 te zeggen... dat keuren wij dus niet goed? Nee, het is een risico te veel risico's op de balans van de, uh, van de bank. Als je zo'n grote vastgoedportefeuille met uh, waarde wat waar vermengd is met geld van spades of waar uiteindelijk spaargeld uh, door in gevaar kan komen, uh, mag je zulke risico's niet toestaan. En ik denk ook dat de DNB dat wel weet uh, nu. Maar wat ik graag wil weten is, uh, van, de, van DNB, want de, we willen met de VVD een hoorzitting uh, houden, uh -huh. uh, over hoe het toezicht is uh, gehouden, wat er beter had gekund. Maar ook zijn er zaken in de wet nog niet goed geregeld die uh, beter kunnen. En die we kunnen veranderen, zodat het in de toekomst uh, minder snel gebeurt. Ja. En vermoedt u dan dat er inderdaad hiëten in de wet zitten? Nou, er zijn, wel, er zijn wel wat analyses over uh, in de kranten verschenen, ook van ook leraar. Maar ik wil ook graag horen van DNB zelf, uh, van de heer Seiberand zelf, hoe ze erover denken. Bijvoorbeeld dat de Nederlandse bank niet kan uh, ingrijpen in de holding, dat andere andere zaken vermengd zijn en dat ze maar op een deel toezicht kunnen houden en daardoor eigenlijk effectief niet kunnen doen waar ze voor zijn, namelijk ja. voorkomen dat zo'n bank omvalt. Ja, maar we vragen het ook, omdat uh, DNB natuurlijk meer instrumenten zou krijgen na het omvallen van de DSB-bank. En blijkbaar is dat dan dus niet gebeurd? Nou, ze hebben, de, de interventiewet is er gekomen, dus ze hebben echt een force en die is ook ingezet. Hè? Anders hadden, had de oplossing zoals die nu is gekozen, dat ook aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders mee betalen had bijvoorbeeld niet eens gekund. Maar het is wel een nieuwe wet die voor het eerst is toegepast, en dat heeft de heer Dijsselbloem ook al aangegeven, gisteren in Buitenland bijvoorbeeld. Uh, het kan best zijn dat er nog wel uh, zaken zijn die daarin verbeterd en anders uh, moeten worden geformuleerd. En daar willen we ook naar op zoek, want je moet toch ook lessen trekken naar zo'n uh, drama? Er gaan er ook stemmen op om er nog een toezichthouder bij te doen. Ach ja, waarom niet? <laughs> uh, meneer Koolmees, eerst maar eens even naar u. Wat vindt u daarvan? Bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer. Is, is, zou dat een oplossing zijn? Nou, het is nooit de oplossing, geloof ik. Want uh, we hebben inderdaad een aantal toezichthouders op toezichthouders. We hebben een nieuwe raad van commissarissen bij de Nederlandse Bank. Wat ik wel vind, is dat de, de Algemene Rekenkamer inzicht zou moeten hebben... in de. In de ja, inderdaad, de cultuur, de bedrijfsvoering van het DNB... Dus DNB de, moet het, absoluut transparanter, zegt hij, de, ja, de Nederlandse Bank. dat was heel ingewikkeld, omdat het altijd over vertrouwelijke informatie gaat. Maar ik denk dat het heel goed is dat de, de Algemene Rekenkamer die bevoegdheden inderdaad krijgt om, om mee te kijken over de schouders. En ik vind ook dat de raad van commissaris van DNB uh, veel meer uh, uh, ja, bevoegdheden moet hebben om ook in te grijpen. En dan, meneer Koma, is die interventiewet... Uw collega Nijboe nee, noemde hem net al even. Daar is ook kritiek op gekomen. Want uh, de Tweede Kamer zou al gewaarschuwd zijn... dat die wet niet goed zou kunnen functioneren. En dat daarom alleen het paardenmiddel nationalisatie maar overblijft. Hè. Dijsselbloem zei al, in armoede heb ik maar genationaliseerd. Ziet u daar ook fouten? Uh, Van u zelf ja. bijvoorbeeld? Sorry wat Van u zelf bijvoorbeeld? Want advocaten hebben u gewaarschuwd... Hè, dat die interventiewet um, ja, lastig is. Niet goed functioneert op de huidige manier. Nou, mijn kritiek bij de behandeling van de interventiewet was dat de interventiewet maar één, of heel gedetailleerd is, hè, allerlei andere opties uitsluit. Uh, dat is toen niet overgenomen, maar het belangrijkste is dat uh, in het geval van SNS er uh, ja, een zogenoemde dubbel leverage op holdingniveau zat. Dus in de holdingniveau zat zo'n grote verwevenheid van de bank en de verzekeraar en de vastgoedportefeuille dat het ook. Met de moedermaatschappij is Ja, met de moedermaatschappij. Ja, dat, dat dat ook heel, heel ingewikkeld was geweest om het uit elkaar te houden. Dus ja, ik vind ook dat de interventiewet aangepast moet worden. Maar of het nou de oplossing was geweest voor dit geval, dat vraag ik me af. Dan nog eventjes naar uh, de grote boosheid die heerst in de samenleving... bij Kamerleden, bij de politiek en op allerlei niveaus, uh, meneer Nijboer. Uh, dat leidt tot een oproep om uh, de bonussen te gaan proberen terug te vorderen. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden daarvoor? Want ik begrijp dat die toch wat gering zijn. Nee, dat klopt. die zijn op het moment uh, uh, gering. Er ligt net een weg, uh, zo heet dat. Maar dat komt eigenlijk gewoon erop neer uh, dat een bonus teruggehaald kunnen worden. Een soort dus dat pluxen wet voor, is het? Dat, dat, dat voor, dat, ja, precies. Dat wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Dus die is al door de Tweede Kamer behandeld. Maar de wet is natuurlijk pas in werking als de Eerste Kamer hem ook heeft aangenomen. Mm -hmm. En ik meen dat dat uh, deze maand gaat gebeuren. En dan is hij ook in werking en dan kan het ook uh, gebeuren. Ja, maar niet meer voor gevallen die zich daarvoor hebben, zich hebben afgespeeld. En wat je, wat je wel moet proberen is, vind ik, alle, alles wat juridisch mogelijk is, uh, maar dat zal, uh, dat zal hartstikke lastig zijn, uh, inzetten om uh, te proberen te verhalen op bestuurders. Uh, wat, ze, wat ze ons hebben aangedaan, maar dat zal niet makkelijk zijn. Want we hebben ook gewoon een rechtsstaat en wetten. En uh, nou ja, goed, daarbinnen moet de minister uh, kijken of dat mogelijk is. Dat, hebben we hem ook, dat zullen we hem ook vragen in het debat. Uh, maar hij heeft zelf ook aangegeven dat dat lastig is. Goed. Henk Nijboer van de PvdA, dank u wel. En ook Wouter Koolmees van D66 bij de Heren. Dank. Graag gedaan. Tom van het goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was wel weer een opwindend voetbalweekend. Um, grote winnaar PSV? Ja, zou je kunnen zeggen, zette de toon zaterdagavond klinkende 7-0 overwinning. Het is bij PSV, als het ga goed gaat, gaat het ook heel goed. En dat ging het zaterdagavond. Ajax en Feyenoord bleven in het spoor gisteren. Maar uh, uh, Vitesse lijkt nu toch wel echt af te haken. Verloor van NEC met 2-1 volslagen terecht. En ook Twente, 7 verliespunten in drie wedstrijden. Verloor van Utrecht, 4-2. En uh, Utrecht ging zelfs... Over Vitesse heen is geen titelkandidaat. Utrecht doet het wel geweldig. Maar met name Twente en Vitesse lijken nu toch wel definitief af te haken. Ja, hoe, hoe komt dat bij Twente? Waar zit hem dat in? Nou ja, het elftal is vorig jaar na de winter al heel erg in de problemen gekomen. Heeft zich aardig hersteld dit jaar onder McLaren. En op de een of andere manier heb je steeds het gevoel dat het daar niet echt lekker loopt. Daar kwam die hele onrustige week overheen met die transfer van Ver die mm -hmm. uiteindelijk niet doorging. Münsterman kon daar zoals altijd een fantastische verklaring voor geven. Het lag aan iedereen, en behalve aan Twente in ieder geval, daar lag het weer niet aan. Maar het is daar onrustig. Je merkt het aan alles. Het elftal speelt matig. Chatley nu ook nog eens geblesseerd. Missen ook hier en daar gewoon wel wat kwaliteit. En uh, ja, het uh, oproer begint een beetje te kraaien. Er werd harder gefloten dan ooit op de tribune dan gisteren. Of uh, dan voorheen. En uh, Utrecht deed het gewoon goed. Maar Twente heeft ook gewoon niet de kwaliteit op dit moment om zich echt in de titelstrijd te mengen. Krijgen een zware tweede helft van het seizoen. Ja, dat roep jij ook het hele seizoen al over uh, Vitesse, uh, Tom. Maar omdat de ploeg ja, in de breedte gewoon nog niet zo heel, heel sterk is, hè. Maar nou komt de onrust. Uh, ja, ja. Door, door de onrust gewoon. Ja, het is, in de Weet jij het trouwens, nou, is, nou, ja, is hij nou ziek of... Uh, nou ja, iedereen uh, uh, hult zich in nevelen. En ja, als je zegt iemand is ziek. Uh, dat, ziek is ook voor meerdere uitleg uh, vatbaar natuurlijk. ziek is niet in staat om te werken. Dat is hij in ieder geval niet. De sfeer is in ieder geval ziek. Dat kan je zeker mm. zeggen. Er wordt nu gezegd van beide kanten gaat er gesproken worden... met de intentie er deze week uit te komen. Hè. Dat trainer Rutte alsnog zal terugkeren. Maar Theo Jansen zei het heel mooi... Het feit dat we het er zo over hebben met z'n allen geeft al aan hoe moeilijk het zit. Er is daar het een en ander gebeurd. Het elftal is overigens ook al een aantal weken, niet alleen door dit incident... maar daarvoor ook al een aardig van de leg geraakt. Dus Vitesse is ook echt aan het afhaken. Maar ja, dat het vroeg of laatst botst tussen eigenaren... die vinden dat ze heel veel te vertellen hebben... en trainers die gewoon de opstelling willen bepalen... dat is op zich niet verwonderlijk. Misschien is het verwonderlijk dat het nog een half jaar goed gegaan is. Dus eh, op papier komt het misschien nog goed, maar in werkelijkheid niet meer. Tom van Dijk, dankjewel. De bescherming van onze privacy geeft de cybercriminelen de ruimte gaan we het zo over hebben over dat dilemma. Eerst maar eens eventjes de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Vrij normale ochtendspits. Wel een paar ongelukken. Op de A15 gaat het nu weer wat beter richting Rotterdam. Nog wel file voor Hardingsvat Riesendam 9 kilometer na een ongeluk. De weg is vrij. En de A16 valt op, Rotterdam-Breda. In beide richtingen, voorknopend Ridderkerk, 4 kilometer. Aan beide kanten van de vangrail zijn ongelukken gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En vanwege die geboden ruimte is Nederland in trek... De cybercriminelen. Uit onderzoek van beveiligingsbedrijf McAfee blijkt dat cybercriminelen 154 servers gebruiken in Nederland om dagelijks honderdduizenden computers over de hele wereld aan te sturen. De Tweede Kamer maakt zich zorgen en wil dat er meer wordt gedaan aan internetveiligheid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 En dat komt, is de algemene analyse, omdat er zoveel ruimte is hier. Uh, het is eigenlijk te makkelijk. Zo klinkt het in ieder geval. Zo klinkt het. Uh, het is uh, inderdaad zo dat er in Nederland een enorme hoeveelheid uh, computers staan waar criminelen activiteit op uh, uitvoeren. Ik denk dat dat uh, enerzijds uh, komt door het feit dat we hier in Nederland zo ontzettend veel ICT-infrastructuur hebben. En er uh, daardoor uh, veel hostbedrijven uh, zijn die uh, computers uh, ja, tijdelijk of uh, over langere termijn verhuren. We hebben het goed voor elkaar. Ja, we hebben het uh, technisch gezien heel goed voor elkaar en economisch denk ik op dat vlak ook. En aangezien privacy in ons land een uh, groot goed is, uh, kan ik me ook voorstellen dat we niet staan te springen om iedereen uh, te vertellen wie hier allemaal computers huurt. Dat snap ik ook wel. Maar die privacy is dat, uh, meneer Verloop, is dat uh, uh, uh, niet gelijk, meneer Verloop. Uh, ook om de bescherming, onze bescherming. Werkt het zo niet? Het werkt het juist aan Um, ik denk dat dat een balans is. Ik denk dat het uh, in de ene kant goed is om uh, privacy te handhaven zo goed mogelijk. aan de andere kant wil je natuurlijk wel uh, bijvoorbeeld goed opsporing kunnen doen. Ja. En als er iets misgaat, zoals wij in ons onderzoek toen ook hebben gezien... dat je wel achter, goed achter de daders aan kunt. Maar dan moet je dus ook inderdaad dat onderzoek kunnen doen. Zo is het. En in veel gevallen is het uh, zeker voor de politie heel lastig om onderzoek te doen... vanwege die privacymaatregelen. De VVD zegt hierover... Uh, je laat een politieman ook niet met een blinddoek op straat surveilleren. Dat zegt VVD-Kamerlid Dijk. Of is het daarmee te vergelijken? Is, is dat wat de, de, ja, de regelingen voor privacy op dit moment doen... met de opsporingsmiddelen die de politie bijvoorbeeld heeft? De ICT-teams van de politie? Uh, ik denk tot op zekere hoogte wel, ja. Ik denk dat wij zelf als particuliere bedrijven... soms uh, makkelijker aan informatie kunnen komen door ons netwerk. En daardoor informatie boven water kunnen krijgen... dan de politie dat op dit moment kan. Dat, dat u u kunt natuurlijk... dingen die de politie niet mag? Nee, ik denk dat wij uh, in sommige gevallen... zoals dat uh, Pobelka-botnet wat wij hebben blootgelegd... hebben wij uh, informatie gekregen van een provider. Ja. Um, uh, die we anders... Uh, ik denk dat de politie die gewoon niet had kunnen krijgen... omdat die een formeel verzoek moeten doen. En dat daar dan uh, zeg maar de regelgeving... ervoor. Uh, dat de politie niet gaat beschikken over die informatie. Wat doen die botnetten op de ogenblik? Wat is de voornaamste vorm van cybercriminaliteit die je ook meemaakt en ziet... waar u ook meldingen van krijgt? Ja, Wat wij zien is eigenlijk um, in steeds grotere mate een, um, ja, een, een ingreep in de Nederlandse bedrijfsvoering. Je ziet uh, systemen binnen bedrijven, dus minder particulieren waar uh, bankgegevens van buitengemaakt worden. Maar steeds meer... Um, je zou kunnen zeggen, strategische inbreuk uh, in het bedrijfsleven. Bedrijfspionage. Bedrijfspionage, waarbij er uh, documenten gemaakt worden... hele netwerken in kaart gebracht worden van bedrijven. En uh, dat is, uh, denk ik, aan de ene kant is het handel... voor uh, staten die uh, meer willen weten over belangrijke bedrijven... of uh, overheidsinstellingen in Nederland. Aan de andere kant uh, hebben ze daardoor ook informatie in handen... waarmee ze zelf hun eigen botnet uh, weer kunnen uitbreiden... en nog meer informatie kunnen uh, verkrijgen. Vindt er ook uh, keiharde criminaliteit plaats op deze manier via de, deze botnets? Bijvoorbeeld stelen van creditcardgegevens? Absoluut. En het gaat nog veel verder dan dat. Het is niet alleen stelen van creditcardgegevens. Men kijkt als het ware uh, de hele dag mee op de computers van uh, de Nederlandse samenleving. Zijn het ook vooral Nederlanders, die criminelen? Nee, ik denk dat de criminelen zelf uh, uit diverse uh, landen komen. En um, wat het lastige vind ik is om uit te leggen over uh, de cybercriminaliteit... is dat de cybercriminaliteit zich misschien wel richt op bepaalde landen of vaker voorkomt in bepaalde landen. Maar dat de oorsprong daarvan eh, gewoon wereldwijd eh, kan liggen. En ook de technische hulpmiddelen die men daarvoor gebruikt... die kunnen in tal van landen staan. Ja. Oh, dit is dus voor Nederland, eh, even naar onszelf kijken... Het is een groot, groot probleem voor Nederlandse consumenten... ook voor Nederlandse bedrijven. Wat zou u nou adviseren als u kijkt naar die, die balans... Die, dat moeilijke dilemma tussen de ene kant het waarborgen van privacy... van gebruikers en aan de andere kant het feit dat we liever niet willen... dat mensen met onze creditcardgegevens bijvoorbeeld op, eh, aan de hand... Nou, Ik denk dat een goed begin zou zijn dat uh, de evidente zaken, waaruit uh, duidelijk blijkt dat de criminaliteit zich afspreekt, dat de politie daar de bevoegdheden krijgt die ze nodig hebben om daar ook actie op te ondernemen. Um, recent is ook een, een, een bericht van minister Opstelten naar de Kamer gegaan over dat soort bevoegdheden in het buitenland. Um, en ik denk aan de voorkant dat we zeg maar, voor de registratie van... wie huurt hier nou precies een server, ook wat meer kunnen doen. Als je dat vergelijkt met het, uh, nou ja, alleen al het halen van een prepaid telefoonnummer... Uh, daar moet je je ook met een paspoort en alles uh, legitimeren. En zeker in de landen om ons heen. Waarbij je dus niet zomaar even een mobieltje kan kopen. Nou, zoiets kan ik me voorstellen dat je dat ook in, uh, in Nederland... Uh, bij het verhuren van een, uh, een server zou doen. Waardoor... Waarom is dat op dit moment nog niet geregeld? Zijn er bezwaren daar? Uh, ik kan me voorstellen dat dat een, uh, laten we zeggen, een hoop gedoe is om mm. uh, iedereen zich te laten identificeren die even een servertje wil huren. Ja, maar wel belangrijk in de bestrijding van die criminaliteit en cybercrime. Dank u wel. Wim is. Verloopt, directeur van het digitale onderzoeksbureau Digital Investigation. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Onbegrip, boosheid, teleurstelling. Kleine beleggers die geld hadden gestoken in SNS zijn nu alles kwijt. Ze voelen zich ronduit bestolen. Blijkt uit mailtjes die gedupeerde beleggers naar de Telegraaf stuurden. Eerder de jan Maarten Slachter, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters... als een onvrede over het offer dat kleine beleggers moeten brengen. Trouw vindt dat de roep om het terugbetalen van bonussen... door oud-het-senis Trotman van Keulen... de aandacht afleidt van de kern van de zaak. Voor de krant is die kern dat de overheid en belastingbetaler... opnieuw werden gedwongen een financiële instelling te redden. Trouw vindt het wel goed dat de wet wordt veranderd... om te voorkomen dat in de financiële sector... veel te hoge salarissen worden betaald... en exorbitante bonussen worden uitgekeerd. Dan ander nieuws ook in de verschillende media. Een brandbrief van de hoogste Nederlandse rechter Geert Korstens in NRC Next. Hij schaart zich achter een manifest van protesterende collega's. De werkdruk is zo hoog dat rechtspraak haast werk wordt. Geluiden op de werkvloer duiden op zorgwekkende antwoorden, schrijft... De rechter. Prikkels zouden bestaan om af te zien van het horen van getuigen. Niet omdat het niet nodig is, maar omdat anders de kwantitatieve doelstellingen niet worden gehaald. En ook zouden rechters structureel overwerken en te weinig tijd hebben om hun professionele kennis op peil te houden. Accidents are waiting to happen, al dus Corstens. Het begrotingstekort in de Verenigde Staten kan alleen worden teruggedrongen... als de komende jaren de belastinginkomsten flink omhoog gaan. Dat zegt president Barack Obama in een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender CBS. Hij benadrukt wel dat belastingverhogingen op dit moment niet aan de orde zijn. Mooie foto's van de Super Bowl zijn te zien op de website van CNN. Zo zie je een op het veld liggende Morgan Fox van de Baltimore Ravens... helemaal bedolven onder... Tja, wat kan dat zijn? Enorme hoeveelheid confetti, denken wij. Multimore Ravens hebben, zoals u eerder hoorde, al uh, de Super Bowl gewonnen. Ja, Mohammed Ali zat gisteren rustig voor de televisie naar de Bowl te kijken... vertelt een van de dochters van de bokslegende aan Amerikaanse media. Hiermee bestrijdt ze de berichtgeving in The Sun. Want die meldde gisteren namelijk dat Ali op sterven na dood is. De krant baseerde zich op een gesprek met Ali's broer, broer Raman. Die gaf uh, laatst een verhaal in een verhaal te kennen... dat hij zijn broer vorig jaar zomer voor het laatst had ontmoet... en geen contact onderhield met naaste familie. Almere en Amsterdam tot slot doen een nieuwe poging... om voor Rensen de auto uit te lokken. De gemeente wil een fietspad van 20 kilometer... dat speciaal is ingericht voor de elektrische fiets en de scooter. De wordt breed en makkelijk bereidbaar... en er komen oplaadpunten, meldtrouw. En in Almere denken ze dat het de eerste electric freeway wordt in Nederland. Zelfs de eerste in de hele wereld.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 Dit is Radio 1.